Kirsten Klomp met het NOS Journaal. In Duitsland zijn de bondsregering en de deelstaten het eens geworden over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Dat heeft bondskanselier Merkel gezegd na een gesprek met de deelstaatpremiers. Afgesproken is dat de deelstaten 670 euro per maand per vluchteling krijgen. Ook trekt de regering 500 miljoen uit voor sociale woningbouw... en 350 miljoen voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Honderdduizenden migranten komen dit jaar naar Duitsland... en de deelstaten dreigen dit niet aan te kunnen. Een gemeenteraadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum in Purmerend... is afgelast omdat burgers standpij maakten in de raadzaal. De politie stuurde de aanwezigen naar buiten. Ook in het Brabantse dorp Oudenbos houdt de opvang van vluchtelingen de gemoederen bezig. Vanavond zijn daar honderden mensen naar een speciale vergadering van de gemeenteraad gekomen. De Saoedische koning Salman heeft de gebeurtenissen in Mina een pijnlijk incident genoemd. Hij heeft het bevel gegeven de regels rond de Hajj opnieuw te bekijken. Er vielen in de verdrukking zeker 717 doden en meer dan 800 gewonden. De slachtoffers hebben verschillende nationaliteiten, maar de, maar de autoriteiten in saoedi arabië hebben nog niet gezegd welke dat zijn. Frankrijk heeft een bod uitgebracht van 80 miljoen euro op een van de twee schilderijen van Rembrandt die ook het Rijksmuseum wil verwerven. De aankoop zou mogelijk zijn dankzij een uitzonderlijke gunst van de Franse Centrale Bank. Deze week werd bekend dat de regering en het Rijksmuseum 160 miljoen euro willen vergaren om beide schilderijen naar Nederland te halen. Feyenoord heeft de derde ronde van de KNVB-beker bereikt. De Rotterdammers wonnen in de Kuip met 3-0 van Pek Zwolle. Der Kuit scoorde twee keer en Michiel Kramer één keer. Ook Helmond Sport is een ronde verder... dankzij een 2-1-overwinning bij RKC Waalwijk. Het weer nog vanuit het westen geleidelijk droger. Morgen overdag wisselend bewolkt en af en toe een bui. Het wordt 16 of 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Janine and even Marcus on a shopping spree And on the way I grabbed Soleil and Mia And as the cash box rang up that go No surprise Gotta feel the most of treasure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 a mad